weg, maar die kunnen niet weg. Het zijn werknemers uit de olieindustrie onder andere en andere fabrieken. En er hangt wel een soort gespannen sfeer, vind ik. De situatie in Tripoli is minder duidelijk. Gaddafi is na verluid nog altijd in de hoofdstad. In een toespraak gisteren zei hij dat hij niet van plan is om op te stappen, dat hij desnoods als een martelaar in zijn eigen land zal sterven. Chemieconcern DSM heeft een goed jaar achter de rug. In 2010 steeg de winst met de helft ten opzichte van het jaar ervoor met ruim een half miljard euro winst geboekt. Net als veel andere grote Nederlandse bedrijven... profiteerde DSM van het herstel van de wereldeconomie. Het bedrijf heeft vorig jaar een langdurig veranderingsproces afgerond. Het heeft zich omgevormd van een traditioneel chemiebedrijf... in een onderneming die zich richt op voedingssupplementen, medicijnen... en hoogwaardige materialen voor onder meer de auto-industrie. Van die activiteiten draaide vorig jaar alleen de farmatak minder goed. De winsten staan onder druk, onder meer doordat verzekeraars de kosten van medicijnen omlaag proberen te krijgen. DSM de denkt dit jaar verder te groeien, maar een concrete prognose maakt het bedrijf niet bekend. De brandweer is nog steeds bezig met de brand bij een chemisch opslagbedrijf in Amsterdam. Gisteren brak brand uit in een loods met latex en rubber. Dat veroorzaakte een grote zwarte rookwolk die hoog over Kennemerland trok. De Amsterdamse brandweer stand van zaken op dit moment is dat het nog steeds een beetje smult... en hier en daar nog een klein beetje brand. Brandweer is daar nog steeds aanwezig. We zijn daar nog steeds uh, uh, aan het blussen. Uh, wat vooral nu belangrijk is, is het onderzoek van de politie. Die gaat uh, daar vandaag mee starten. En uh, op basis van hun onderzoek kunnen wij daarna verder uh, die brand helemaal gaan blussen. De uitslag van metingen van mogelijke schadelijke stoffen, die is nog niet bekend. AZ en Willem II stoppen met vrouwenvoetbal. De vrouwenteams van de clubs maken nog wel het seizoen af. Sinds de oprichting van de eredivisie voor vrouwen in 2007... werd de club uit Alkmaar drie keer achter elkaar kampioen. AZ zegt dat de club om financiële redenen stopt. We hebben gekeken naar wat er afgelopen jaren uit is gegaan aan het vrouwenvoetbal en wat er uiteindelijk binnen is gekomen. Dan is de conclusie dat, we, ondanks dat we drie keer kampioen zijn geworden, ja, het AZ niks opgeleverd heeft en het uiteindelijk alleen maar een hoop geld gekost heeft. En dus uh, wij tot de conclusie zijn gekomen dat, uh, dat we zullen stoppen met het, uh, met het vrouwenvoetbal. Ook bij de mannen heeft AZ sinds de ondergang van de DSB-bank van Dirk Scheringa een flinke stap terug moeten doen. Het weer, vanochtend is het droog en koud. Vanmiddag trekt er vanuit het westen een neerslaggebied over het land. In het westen regen en natte sneeuw. Landinwaarts wordt dit meer en meer sneeuw. Het wordt vanmiddag 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuidwesten. ANWB, de case informatie op de N15 van Rotterdam naar Europoort... is vanochtend een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtauto's... Er staat 2 kilometer file tussen Rozenburg en de Thomassertunnel. De weg is helemaal dicht tussen Rozenburg en Brielle. Er ligt lijm op de weg en het opruimen van die lijm gaat nog uren duren... tot die tijd wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. Beste deelnemer van de Bank Giro Loterij, bedankt. Dankzij uw deelname steunt de Bank Giro Loterij... dit jaar ruim 50 culturele instellingen met 60 miljoen euro.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 Vrouwen in Lelystad moeten meer bewegen, want ze leven ongezonder en ze gaan eerder dood. Jan de Jong is de meest voorkomende naam in Nederland. Vandaag een Jan de Jong die taalwetenschapper is en die zich ergert aan, aan de bezuinigingen op het speciaal onderwijs voor jongeren. Stel je voor wat er allemaal gebeurt als je, dat, uh, als je die hulp onthouden wordt. Dat is uh, heel slecht. Uh, blijf eraf. Een Nederlandse architect gaat een 17e-eeuwse VOC-begraafplaats in India opknappen... en het ochtendtumeur van Ron Kas. Zes minuten over tien, precies. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Vrouwen in Lelystad moeten meer bewegen en gezonder leven. Op die manier wil de stad het hoge sterftecijfer in de gemeente tegengaan. Uit onderzoek van de GGD bleek vorig jaar dat er in Lelystad verhoudingsgewijs 17% meer vrouwen per jaar sterven dan in de rest van het land. Niemke Blokker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de GGD Flevoland. Bent u zelf ook dik en leeft u zelf ook ongezond? Nee, dat is niet het geval, nee. Dus u gaat niet eerder dood? Ik hoop het niet, maar daar kunnen we natuurlijk geen uh, al te goede voorspellingen over doen. Nee. Waarom geldt dat voor heel veel andere vrouwen in Lelystad wel? Uh, nou, uh, zij sterven met name aan, uh, aan hartfalen, longkanker en uh, longontsteking. En uh, we hebben daarvoor een aantal risicofactoren kunnen benoemen. En uh, dat is algemeen bekend dat het uh, met name roken en uh, overgewicht zijn... maar ook ongezond bewegen en uh, ongezonde voeding. Ja. En uh, ja, dat komt uh, bij vrouwen in Lelystad meer voor... Maar waarom eigenlijk dan precies specifiek bij vrouwen uit Lelystad? Um, nou ja, dat, uh, wat we geconstateerd hebben is dus dat er uh, meer vrouwen zijn die een ongezonde leefstijl erop nahouden. En uh, dat er meer wordt gerookt en uh, meer te dikke vrouwen zijn. En uh, nou ja, dat heeft natuurlijk veel gevolgen voor uh, ja, chronische ziekte en ja. uh, ook, het, ook de sterfte. Ja, dat snap ik, maar ze leven in algemene zin 1,4 jaar korter dan de gemiddelde Nederlandse vrouw. Maar waarom zijn de vrouwen in Lelystad dikker? Uh, nou, exact weten we dat natuurlijk niet. En uh, um, ja, het, het verschil met, uh, met Nederlandse vrouwen is uh, natuurlijk uh, ja, vrij groot, twee jaar. Uh, dat is bijna twee jaar, dat ze korter leven. Uh -huh. um, en uh, nou ja, het, het feit is gewoon dat er meer uh, vrouwen zijn die, uh, ja, die een ongezonde leeftijd erop nahouden. En ja. uh, het is belangrijk dat we daar uh, nu iets aan gaan doen. En zijn dat, oudere, zijn dat oudere vrouwen, vrouwen van middelbare leeftijd of ook jongere vrouwen? Uh, nou, we hebben een aantal risicogroepen wel kunnen identificeren en uh, voor uh, roken en overgewicht zijn dat uh, vrouwen tussen de 18 en 25 jaar en tussen de 45 en 54 jaar. En daarnaast is er nog een uh, aparte risicogroep voor uh, overgewicht en ernstig overgewicht. Die komt relatief veel voor bij allochtone vrouwen van boven de 40. Juist. Dus het is belangrijk dat met name bij die groepen ook uh, ja, inzet wordt gepleegd. Ja. En hoe zit dat met de mannen? Zijn die net zo dik? Nee, de mannen hebben, nou ja, de, uh, qua leefstijl uh, zijn ze wel wat, wat gezonder. Uh, ook daar kan nog wel iets aangeschaafd worden, maar we zien uh, geen uh, gevolgen daarvoor in het sterftecijfer. Hoe kan dat? Uh, uh, ja, dat is uh, inderdaad een vraagteken. We zien dus wel ook dat ze gezonder leven dan de, de vrouwen in Lelystad. Uh, en uh, ja, wat er precies achter zit, uh, dat, dat weten we niet. Zijn ze wel gelukkig, die vrouwen in Lelystad? Uh, nou ja, het cijfer voor depressie is ook uh, wel wat hoger. Maar uh, ja, goed, uh, ik dat... Hoop is ook wel, wel dat dat, een uh, verbinding die wordt gelegd. Hè? Als je ongelukkig bent, ga je meer eten, toch? Ja, dat uh, wordt wel eens gedaan, ja, klopt. En roken en drinken, Ja, uh, ja. van die dingen, ja. ja. Meta Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen. U bent wethouder WMO en Maatschappelijke Dienstverlening. Bent u wel gelukkig? Ik ben hartstikke gelukkig. Ik woon hier 36 jaar en uh, geen enkel probleem. Nee, dus u... Uh, en rookt u? Nee, ik rook niet, nee. nee. Oké, okay, dus uh, u behoort niet tot de doelgroep, zou ik maar zeggen. Ja, no, ik onderzoek. behoor wel tot de doelgroep, want sinds ik wethouder ben, uh, ben ik in tien maanden tijd 18 kilo aangekomen. Dus Mijn ik, ik, ik heb mijzelf in de doelgroep gegeten. Nee hoor, minder <lacht> bewogen. Sorry, ik heb mijzelf in de doelgroep gegeten. Nee. Ja, maar goed, even, <lacht> hoe hebt u dat van elkaar gekregen? Nee, hoor. ik ben wel gezond blijven eten, maar gewoon onregelmatig en ja. ik sport daarvoor vier keer per week twee uur. Ja. En als je wethouder wordt, is het 18 uur per dag, zowat, en ja, dan uh, gaat de sportschool daar vanaf. U kent dat wel. Ja. En dan zie je gewoon dat doordat je niet beweegt... En, en de afhaald, afhaalmaaltijden komen ervoor in de plaats, hè? Nee, dat niet. nee cool. Salades en wokken, maar gewoon onregelmatig. En s'avonds laat en, en niet ja. bewegen, dat nee. is gewoon de conclusie. Dat is, ja. Goed, laten we even naar de conclusies van het onderzoek gaan. Want het is ja, tamelijk ta schrikbarend als je wethouder bent die dit in het portefeuille heeft, zou ik zeggen. Ja, nou het is grappig is, ik was uh, raadslid en toen kwam dit uh, naar boven, die landelijke cijfers. En toen heb ik zelf een motie ingediend en gezegd van, nou college, dit gaan wij uitzoeken waar dit door komt. Nou en inmiddels ben ik wethouder met diezelfde portefeuille. Dus het is ontzettend leuk dat je er wat aan kan doen. En ik ga er dus ook echt wat aan doen. Want we kunnen er heel lang over praten, maar je moet heel laagdrempelig, moet je gewoon zaken op orde brengen. En dat ben ik uh, heel Mee bezig. Juist. Goed, uh, de vraag is: hoe gaan we wat gaan we hier aan doen, met z'n ja, allen? We hebben uh... Wij willen geen kosten voor de mensen die meer moeten bewegen in rekening brengen. We willen het zo laagdrempelig mogelijk. Wij hebben in stad multifunctionele accommodaties gebouwd. We moeten zich voorstellen, daar zit de islamitische school in, een openbare school, het ja. buurthuis, de kinderopvang. Die, nou, die is al heel erg toegankelijk. En uh, we verleiden de dames om daar naartoe te komen, een kop koffie te drinken, gezellig en te wandelen. En daarna wandelen een gezonde lunch te benutten. En het leuke daarvan is, in groepsverband dat we. Een groepsdynamisch proces geeft altijd veel meer een kick-off. En we betrekken dan ook indirect... O, o, o, o, o. Een groepsdynamisch proces geeft altijd een kick-off? Ja, want dan als je met z'n allen iets doet, ja. meer bewegen en erover praten, dan steun je elkaar ook. Dat schijnt psychologisch bewezen te zijn, dus ik verlaat mij daar ook op. Want als je alleen moet afvallen en bewegen, is dat veel moeilijker. Ja. En als je met z'n allen dat doet, is dat veel makkelijker. En dan, in in de wijk waar wij dus multifunctionele accommodatie hebben en waar wij beginnen, zijn ook de meeste nationaliteiten. Dus dan heb je ook. Het participatieproces is gelijk uh, wat je en je haalt mensen uit de eenzaamheid en je betrekt het hele gezin daarbij. Ja. Want he, de school is erbij, want er zijn natuurlijk ook wat kindertjes die te zwaar zijn. Ja, zeker. En, en problemen zitten maar ook bij allochtonen ja. en ook bij allochtonen vrouwen. En nou blijkt Klopt. dat al die onderzoeken dat dat een heel lastig te bereiken groep is. En daarom zijn er ook in heel veel steden, in Utrecht bijvoorbeeld, Klopt. heb je het project Big Move. Dat ja, ken ik en Amersfoort heeft het, ja. Ja, Utrecht Gezond, Amsterdam heeft Big Move, moet ik het wel Klopt. goed zeggen. Uh, dus met andere woorden, het wordt overal gesignaleerd en er wordt overal iets aan geprobeerd uh, te doen. Mm, ja. Maar heeft het ook het gewenste effect al? Nou, in Utrecht gaat het heel erg goed, heb ik begrepen, want daar ben ik pas op bezoek geweest. Daar moeten de dames wel wat betalen, maar ja. we hebben, wel, ze hebben daar wel de dames heel goed benaderd. Ja. Wij doen het hier niet op een sportschool zoals ze daar doen in een grote hal. Wij ja. zeggen gewoon, we zoeken het in de buurt. Ja. Als ergens iemand naar school gaat, kunnen ze daarna ook gezellig met z'n allen een half uur van uur wandelen. Ja. Dus is echt heel ...in de basis elkaar nog beter leren kennen en tegelijkertijd bewegen zonder kosten. Goed. Dus zo zijn wij daarmee begonnen. Ja, morgen gaat u dus lekker voor de lunch wandelen met uh, aangesloten een, een beetje sla, denk ik. En de moskeeën doen mee en allerlei gezonde dingen. Dus we hebben heel veel dames ook uit allerlei verschillende achtergronden. Goed. Nienke Blokker nog even tot slot van de GGV, uh, ja. GGD Flevoland. Is dit de oplossing? Moet het zo? Ja, dat is zeker een, een goede oplossing, want wat, wat zo krachtig is hieraan is dat uh, de combinatie van uh, voeding en beweging uh, wordt gestimuleerd. Dat de wethouder gaat wandelen, eerst gaat wandelen en daarna een gezonde lunch aanbiedt. Dat is gewoon een fantastisch, uh, ja, fantastisch idee en uh, dat, is, dat blijkt ook het meest effectief te zijn. Goed, gaat u zelf ook mee wandelen? Ja, ik denk het wel. Mee lunchen ook? Uh, ja, ik hoop het ook. Ja.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 Ja, en ik, en ik, en ik, en ik, want er zijn er heel veel in Nederland. Jan de Jong, is de meest voorkomende naam vandaag. Een Jan de Jong die zich al jaren bezighoudt met taalstoornissen. Stoornissen die op jonge leeftijd al tot grote problemen kunnen leiden. Hoort u in deel 3 van de serie Jan de Jong, geschreven door Marcel Dekker. Jan, dan wil ik uh, eerst dat je je even voorstelt met je naam, je leeftijd en je beroep. Mijn naam is uh, Slager Jan de Jong uit uh, Krommenie. Ik ben uh, Jan de Jong. Ik ben uh, inmiddels 50 jaar oud... En wij hebben een eigen garagebedrijf. Uh, ik ben Jan de Jong, momenteel 64 jaar. en ja, 15 jaar lang type streden bij FC Dordrecht geweest. Ik uh, ben Jan de Jong, ik ben 55. Dat is, uh, zijn de personalen. Ja. U bent taalwetenschapper of doe ik u dan onrecht aan? Nee, ik vind dat een hele mooie term. Ik wil, wil best zo weten. Ik ben ooit uh, Nederlands gaan studeren. uit de grote liefde voor de literatuur. En die liefde is er nog. Maar ik. Uh, ontdekt weg dat als ik dan uh, Nederlander zou blijven... dat ik dan uh, leraar Nederlands zou worden. Ik had uh, daar niet zo vreselijk uh, veel fiducie in. Ik heb een keer het stage gelopen en... Uh, nou, ik, ik zal de anekdotes niet, niet oprakelen... maar ik vond het heel moeilijk om dat ordelijk te laten verlopen. En uh, om die interesse te wekken die ik zelf had bij die scholieren. Het is heel knap als je dat kan, maar ik had er niet zo'n talent voor. En... Uh, in diezelfde tijd had ik een keer een college van een, van een professor, die vertelde dat ook taalkundigen zich bezighielden met taalstoornissen. En dat was mij niet bekend tot dan toe. En toen ben ik overgestapt naar taalwetenschap, met dus als die specialisatie taalstoornissen, omdat ik ook voelde, dat ik uh, maakte die rapportjes... en ik vond dat uh, de aandacht voor juist die taalprobleem van die kinderen uh, onder de maat was. Dat er, uh, ik vond, daar moet je meer over opschrijven, je moet er meer aan observeren... omdat er veel meer over te zeggen valt dan uh, mensen hier uh, zo al zo, zo doen en zo zien. En zo is het gekomen. Zo ben ik uh, begonnen aan die studie, ja. ja. Laten we het eens hebben over die taalstoornissen, hè? want dat is een heel breed gebied. Je kunt je daar, daar zo ongelooflijk veel uh, bij voorstellen. U heeft een stuk gepakt... Uh, ter illustratie van een taalstoornis. Kunt u eens een stukje voorlezen? Het gaat over een jongetje van Acht. Het jongetje van Acht probeert mij een verhaal te vertellen. Uh, en hij, hij vertelt me dan over een uh, film die hij gezien heeft. Hij zegt van uh, de turtles. En vervolgens gaat hij mij iets vertellen... maar dat heeft absoluut niets met die turtles te maken. Dat gaat zo. Uh, en de hon, een dief, was een dokter met een hond. Die had niet een hond. Die moet de hon, honden beter maken. En dan hun niet naar asiel brengen... Daar hunny het weer in stoppen en hun altijd ook met hun mee. Wat je, uh, je moet realiseren is als je als een jongetje zijn verhaal moet doen, dan uh, maakt hij voortdurend mee wat hij met mij meemaakt. Namelijk dat ik hem niet begreep. Ik had. Frustratie. Uh, Volstrekte frustratie. Ik, ik heb uh, uh, wel eens gehoord van, van, van een logopedist die op een school werkt voor taalgestoorde kinderen. En dat is echt uh, uh, niet uit. Uh, uh, dat, dat, dat, dat is echt zo, dat op het schoolplein daar de vaker uh, geruisd wordt uh, uh, non-verbaal, dus op de vuist gegaan wordt... omdat die kinderen zich niet goed kunnen uitdrukken. Wat bleek uit uh, dit geval? Wat was het voor kind? Wat was er met hem aan de hand? Nou, wat je, de, de term die er in Nederland voor gebruikt wordt is een specifieke taalstoornis. En dat, dat wil zeggen dat je hebt taalstoornissen die komen doordat je bijvoorbeeld autistisch bent. Dat heeft zo zijn eigen problematiek. Doordat je bijvoorbeeld een, een, een ernstige gehoorstoornis hebt... en bepaalde dingen niet goed kunt, kunt, kunt, kunt waarnemen in de taal. Allerlei oorzaken zijn mogelijk, maar bij dit kind is er eigenlijk geen zichtbare oorzaak. En toch gaat het alleen met die taal mis. Je zoekt naar nou oplossingen. Je hebt de diagnose gesteld. Je weet wat er aan de hand is. Um, was er een oplossing voor deze jongen? Is de, deze jongen inmiddels ja, op een niveau gekomen... waar je tevreden mee kunt zijn als inmiddels volwassen mens, heb ik begrepen? Ik, ik weet dat niet. Ik, uh, ik weet niet hoe het met dit uh, jongetje verder is gegaan. Hij zat op een school voor taalgestoorde kinderen. Dat, uh, er zijn er een aantal van in Nederland. Ik, ik, ik kan daarover fantaseren. Ik denk dat uh, dit taalprobleem was vrij ernstig was. Ik kan me voorstellen, als je hem nu zou ontmoeten... hij is intussen uh, volwassen, dat hij... Uh, dat je soms een taalfout zou horen, maar dat je misschien vooral hoort... dat hij niet vreselijk ingewikkelde zinnen maakt. En dat hij misschien als hij iets ingewikkelds moet uitleggen... dat hij weer heel veel fouten gaat maken. Ja, dat is niet ondenkbaar. Het is een probleem wat heel moeilijk uh, gezien wordt. Waar, waar mensen veel minder van weten dan van al die andere uh, typen stoornis. Althans, daar, daar lees je veel minder over. Je ziet ze veel minder in speelfilms en zo. En uh, tegelijkertijd heeft zo'n kind echt een probleem. Maar iemand moet het wel zien. Er is een speciaal onderwijs voor taalgestoorde kinderen... Heeft dus iemand, een, een collega van mij in Engeland, heeft dus gekeken naar wat het nou doet met die kinderen als ze naar zijn school gaan? En dan zie je kinderen die uh, voordat ze daar kwamen grote gedragsproblemen kregen en zo. Die heel verlegen waren en uh, heel weinig vriendjes hadden en zo. En zich sociaal heel slecht redden, dat die het uh, na uh, toelating tot zijn school veel beter gingen doen. Dus je ziet dat het veel beter gaat met die kinderen als, dat, uh, als, als die optie er is. En wat er nu gebeurt, en dat, uh, dat uh, reken ik Mark Rutte aan, is dat uh, dat onderwijs moet vreselijk gaan in leven. Ik geloof dat het 22 procent is, nou een kwart van je, van je inkomsten. Ik, ik gaf eerder al aan uh, wat het betekent als je een taalstoornis hebt. Dat dat leidt tot uh, mogelijke gedragsproblemen, dat je frustraties oploopt. En stel je voor wat er allemaal gebeurt als je, dat, uh, als je die hulp onthouden wordt. Dat is uh, heel slecht. Uh, blijf eraf. Morgen. In Jan de Jong. Kijk, we moeten oppassen dat we niet heel Nederland helemaal vol zetten met auto's. De mensen pakken ook te gemakkelijk de auto. Wij hebben ook klanten erbij die, die een auto hebben waar ze duizend kilometer mee een jaar rijden. Dan zeg je wel, ja, waarom heb je die auto? Weer een andere Jan de Jong dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op GoedemorgenNederland. Hetkaaro.nl Straks, een Nederlands architect gaat een 17e-eeuwse VOC-begraafplaats in India renoveren. Eerst nu het ochtend van Ton Kas. Ik heb een hele simpele smaak. Ik wil gewoon altijd het beste. Daarom dacht ik laatste zeven wat halogeenlampen voor ledlampen te gaan verwisselen. Van het type GU10 voor de haarklover zonder u. Dus na vijf minuten zoeken op internet wist ik precies wat ik hebben moest. Met type nummer en al. Nou was ik tot voor kort nog zo'n m'n om me met die informatie naar de plaatselijke middenstand te begeven. In een poging die bij te staan in de hopeloze strijd tegen het internet en de megastores. En in dit geval kom ik niet zomaar bij een lampenwinkel terecht, maar een verlichting speciaalzaak. Achter de toonbank zo'n stel dat het leven serieus neemt alsof ze het er levend vanaf gaan brengen. Quasi-artistiek, hij met een rood montuur boven de snor, lila pochetje in het twietcoubert, zij met een complete textielfabriek aan haar lijf. 160 kilo, schoon aan de haak, waar je ook ging staan, je stond altijd naast haar. Tussen de uitgestalde lampontwerpen zou je niet doodgevonden willen worden... maar die twee waren er niet minder arrogant om. Alsof ze de keuze hadden gehad tussen conservatorwoord bij het Stedelijk Museum... of de Verlichtingsspeciaalzaak. En na heel lang beraad toch maar gekozen hadden voor de Verlichtingsspeciaalzaak. Goedendag, ik wil bij u graag deze GU10 bestellen in de LED-uitvoering. Bestaat niet? Ja hoor, anders zou ik het niet vragen. Hè? GU10 in LED bestaat niet? Nou, ik denk het wel. Ik heb hier een merk, een type nummer. Hoe kom je eraan? Ik heb het even uitgezocht, alsof ik u was, zeg maar. En ik wil die met de kleinste straling zoeken. Straling zoeken? Ja, het model met 26 graden, om precies te zijn. Dan maakt niks uit. Natuurlijk maakt dat uit. Hij moet een, een smalle bundel geven. Die geven allemaal dezelfde bundel. Nee hoor, anders zoekt u het even op. Dan kunt u het zien. Hoef ik niet te zien. Ik weet echt wel waar ik het over heb. Oh, dus wel. U heeft er dus wel eens een zijn gezien. Op de beurs nog. Nee, omdat u net zei dat die niet bestond. Die had ook een smalle bundel uit mijn hoofd. Aha, en die is ook één op één, net als deze. Eén op wat? Precies de afmeting van de standaard GU10. Die zijn allemaal dezelfde maat. Nee hoor, sterker nog, die maten verschillen allemaal. Dat is juist het punt. Hij moet precies in het armatuur passen. Ja, maar dat is een goede lamp, hoor. Oké, okay, maar hij moet wel passen, natuurlijk. Dat is het beste merk in dit. Welk merk, als ik vragen mag? Ja, daarover val je me nou mee. Dat kan niet zo 1, 2, drie... Uh, maar dat is een toplamp. Oh, u heeft hem geprobeerd? Niet zelf. Nee, wie dan? Mijn zwager. Oh, uw zwager zit ook in de lampen? Ja, ik was op die beurs met die zwager en die vond het ook een toplamp. Ik kan hem bestellen, duurt vier tot zes weken. Ik ben meteen naar huis gegaan, want de zaak in de fik steken. Geeft ook zo'n troep. Toen heb ik het ding op internet besteld. Volgende dag in huis.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 La bicyclette. Het is vijf voor half elf, dames en heren. De Indiaanse stad Ahmedabad ligt een 17e eeuws verlaten VOC-begraafplaats. Althans, een VOC-begraafplaats meer in het bijzonder. Veel was er, niet over deze laatste rust, rustplaats, was er niet van over van deze laatste rustplaats. Maar daar komt nu verandering in, want het Nederlands architectenbureau is druk bezig om de verwaarloosde monumenten weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Paco de Mulder, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent hoofd Indiaanse projecten van architectenbureau 3D Blueprint. Wat is er ja. nog over van die begraafplaats? Um, ja, er is wel wat van over. Um, er, het heeft behoorlijk te kampen gehad van uh, erosie. Um, er heeft uh, in 2001 heeft er ook een aardbeving plaatsgevonden... waardoor er toch um, een groot gedeelte van de begraafplaatsen zijn weggevaagd. Ja, U komt daar vaak. Wat zie je er nog? Um, nou, het, het, gelukkig is het grootste gedeelte nog uh, bewaard gebleven. Er staan, um, er zijn 49 graven uit het hoofd. Um, er zijn tombes, monumenten. Um, er liggen kleine graven voor, voor baby's. Um, het, is, het is vrij, het ziet er nog redelijk goed uit. Um, alleen als je dichterbij kijkt, dan zie je dat, het, um, ja, dat er uh, teksten opstaan in kervingen. Um, ...en toch gedeeltes zijn weggevaagd. Ja, u had het over baby's. Nou, er liggen kleine graven, kleine tombes. Dus we gaan er vanuit dat we kleine kinderen of baby's ligt begraven ook. Ook uit de VOC-tijd? Ja. Juist. Dus het is een, een, een aparte VOC-begraafplaats. dus geen algemene begraafplaats waar een hoekje is ingericht voor VOC-reizigers uit die tijd. Nou, er is uh, in principe weinig informatie over bekend. We gaan er alleen vanuit uh, dat dit de beter bedeelden zijn... In die tijd. Ja. Uh, en dus uh, wel uh, handelaren zijn geweest. Juist. Goed. Uh, u gaat de zaak dus weer herstellen, renoveren. Hoe re renoveren een begraafplaats? En uh, hoe ziet die er straks uit dan? Uh, nou, we beginnen nu eerst met het terrein. Uh, het ligt op een wat hoger gelegen gebied. Uh, het heeft te uh, kampen gehad uh, met van landslides. Dus we zijn nu als eerste geotextiel aan het plaatsen op die hellingen. Wat bent u aan het plaatsen? Uh, waar... Sorry? Wat bent u aan het plaatsen? Uh, geotextiel, dat is een, een soort van geweven plastic doek uh, waar zand overheen komt en uh, gras wordt aangelegd. Ja. Zodat het uh, vasthoudt. Zodat Juist. het uh, tegen verdere erosie bestemd is. Juist. En ligt dat... iedereen nog op zijn plek? Sorry? Ligt iedereen nog op zijn plek? Uh, ja, zo goed als wel. Ja. Juist. En hebt u enig idee hoe het er oorspronkelijk uitzag? Dus met andere woorden, wat u aan het restaureren bent? Nou, het grootste gedeelte is nog steeds in originele staat. Um, er is, uh, meen ik, uh, tien jaar geleden een, uh, een, renovatie, een gedeeltelijke renovatie geweest... waarbij sommige monumenten uh, opnieuw zijn opgebouwd. Ja. En uh, dat proberen wij nu uh, te voorkomen. Wij willen alleen uh, hetgeen wat nog over is uh, zeg maar, eens een facelift geven... Ja. en niet uh, het helemaal opnieuw opbouwen. Goed. Wie krijgt de rekening? Uh, de gedeelte van de rekening gaat naar de Nederlandse ambassade En um, we hebben hier een, een kleine maar wel betrokken uh, Nederlandse bedrijfslevengemeenschap. En die draagt allemaal zijn steentje bij. Zo so, ja. um, stellen wij onze expertise en onze diensten beschikbaar. Ja. Um, ik geloof dat Philips die stelt wat, wat uh, solarlampen beschikbaar. Geotextiel en hekwerken worden ook uh, gedoneerd door het Nederlands bedrijf Leven Hier. Juist. En wanneer uh, is die begraafplaats weer helemaal in oude glorie hersteld? Als het goed is um, is het terrein waar we nu op bezig zijn uh, half maart uh, klaar. Ja. En um, nu moet nog gezocht worden naar een geschikte aannemer om de monumenten zelf. De hier, hè? Ja. En dat is nog een, een vrij specialistisch werk. Dus ja. het, uh, daar, moet nog, uh, daar moet nog verder naar gezocht worden. Goed. Ik wens u succes daar in India. Hartelijk dank voor uw tijd. Ja hoor. Eén van deze uitzendingen, dames en heren. Nog een week tot aan de verkiezingen. En dus gaat Radio 1 vandaag als een reizend circus het land in. Met uh, de bus en in bus Texel Blok en Prem Radha Kishun. Goedemorgen allebei. Goedemorgen Sven de bus, de verkiezingsbus met Prem en mij daarin, staat in Zeithaard, in Noord-Brabant, voor wat door de een een megastal wordt genoemd en door de ander weer niet zo wordt genoemd. En daar gaat het dan ook over, zo meteen in de stemming van Nederland. Het is een landelijk item, maar zeker ook een provinciaal item. Hier in Noord-Brabant, megastallen moeten die nu wel of niet. Wat is een megastal? Mag Noord-Brabant er nog voller mee gebouwd worden? Kortom, daar gaan wij over discussiëren met wat politici. En uh, Prem uh, Radakishun bevindt zich op dit moment onder een hele hete ontsmettende douche... voordat hij met de boer die stal ook in mag gaan. U hoort dat zo meteen allemaal, maar we gaan eerst luisteren... naar hoofdpunten van het wereldnieuws, gelezen door Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Vorig jaar zijn minder asielzoekers naar Nederland gekomen. Ruim 13.000 mensen vroegen asiel aan. Dat is 11% minder dan in 2009. Bijna de helft van de asielzoekers kwam uit Somalië, Irak en Afghanistan, meldt het CBS. Het aantal asielzoekers schommelt al jaren tussen de 10.000 en 15.000. In de jaren 90 waren het er veel meer. In Libië komen er steeds meer buitenlandse journalisten aan om de opstand tegen het regime van Gaddafi te verslaan. Nederlandse journalist Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is vanochtend met de auto aangekomen in de oostelijke havenstad Benghazi. In die stad heerst volgens hem een gespannen sfeer. Het is er stil, rolluiken zijn dicht en veel gebouwen en monumenten zijn afgebrand. Er zijn nog militairen op straat, maar die staan aan de kant van de demonstranten. En AZ en Willem II stoppen vanwege geldproblemen met vrouwenvoetbal. Sinds de oprichting van de eredivisie voor vrouwen in 2007... werd AZ drie keer achter elkaar kampioen. De AZ-vrouwen speelden ook twee keer in de Champions League. De vrouwenteams van AZ en Willem II maken nog wel dit seizoen af. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-FK's ah, informatie. De A15, Rotterdam richting Europoort, is dicht tussen Rosenburg en Brielle. Het heeft te maken met een ongeluk met een aantal vrachtauto's vanochtend. Er staat twee kilometer file. Die file staat bij de Thomasse tunnel een van de vrachtauto's heeft een deel van zijn lading verloren. Lijm, dat ligt op de rijbaan. Het schoonmaken, dat gaat uren duren. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via de Kalanbrug. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. Radio 1 is erbij, van dag tot dag. Rechtstreeks vanuit de provincie, met Tesselblok en Prem Radekishun. Goedemorgen vanuit de bus van De Stemming van Nederland. Prem en ik zijn aanbeland in Noord-Brabant in Zeitaart. En de bus staat geparkeerd voor het boerenbedrijf van Erik van Zutphen voor een megastal. Hoewel, daar moeten we dit half uur maar achter in te komen of dit nou een megastal is of niet. En als het een megastal is, of het wenselijk is dat er hier een megastal staat. Bemoeit u zich alsjeblieft onmiddellijk met onze uitzending. Laat uw stem nu maar vast horen. U kunt ons bellen op 0800 1121 mailen naar de stemming van 1nl En u kunt natuurlijk ook twitteren. Hashtag de stemming. Dan komt allemaal bij ons binnen. En voor zover dat mogelijk is, nemen wij uw stem nu vast mee. Een uurtje geleden moest Prem onder een ontsmettende warme douche. voordat hij de megastal met 500 zeugen binnen mocht gaan. We zijn nu aan de douche en een kleine Heerlijk warm, water. Goedemorgen, luisteraars. Ik ben inmiddels helemaal ontsmet in een overal gekleed in de stal. En ik zal het voor u beschrijven. Het, het, het lijkt bijna op een loods. Heel netjes, ook veel licht. En dan zie ik oranje, um, um, ja, een beetje van die uh, paletten, maar dan van kunststof. Daaronder uh, uh, zie je plas en poep. En erin staan er ontzettend leuke, mooie rozen en zwart-witte biggetjes. Erik, wat zijn die zwart-witte biggetjes? De zwart-witte beetjes zijn eigenlijk een, een, een kruising, we noemen dat een Piet pietrein-kruising. En uh, daarnaast heb ik ook een, een, een, ja, een, een duurzame zeugenlijn, dat noemen ze in, in een vakje rond de Topics 50. Dat is iets een duurzamere zeug, die misschien iets minder beet produceert, maar hij gaat gewoon langer mee. De zeug gaat langer mee. En uh, dat is ja, een bewuste keuze ge ge geweest om, om toch een dicht te produceren met meer, meer kwaliteit en meer sterkte eigenlijk. Oké, okay, dus zwart betekent meer kwaliteit. Nou... <lacht> Ja, dat ga je goed. Uh, Erik, ben jij, nou, uh, hoeveel, uh, jij bent een bedrijf wat biggen produceert, dus hoeveel zeugen heb je lopen? Ik heb een 500 zeugen of iets meer als 500 zeugen lopen. En die produceren iedere vier weken hoeveel biggen? Nou, die produceren eigenlijk uh, jaarlijks, produceert iedere zeug ongeveer 28 biggen per zeug. Dus dat is een 12.000, 13 13.000 biggen per jaar. Dus dat is iedere week gaan er 250, 260 biggen. En dan staan we nu bij biggetjes die hoeveel weken oud zijn? Oh luisteraars, het zijn van die prachtige kleine, het, het ongeveer, je, je zou kunnen zeggen een kleine poedelhond, iets groter. Ze staan er vier, vier en paar man dichtbij. Um, uh, hoeve, hoe oud zijn deze biggetjes? Die zijn vijf weken oud. Dus die verblijven nog vijf weken hier en dan gaan ze dan een week zo'n 25 kilo en dan gaan ze naar de, de vleesvarkenshouder. En dan 25 kilo, kan ik ze dan al slachten om een lekkere uh, carbonade te eten? Nee, dat kunnen je eigenlijk niet slachten. Hè. Dat wordt wel eens ooit gedaan rond kerst als, als, als peenweg. Uh, sommige landen zijn delicatessen, maar uh, bij ons gaan ze pas uh, naar de vleesvarkenshouder... en die mesten eigenlijk tot dat is 110, 115 kilo wegen. En dan pas worden ze de kiloknallers bij de supermarkt? Ja, dan pas worden het de feiten voor kilo kiloknallers. Er is nu een hele discussie, Erik. Uh, is dit nou een... mega? Want ik kwam aanrijden, ik vond het niet eens me mega. Ben jij nou een megastal of niet? Nee, ik ben, ik ben geen megastal. Uh, maar ja, straks de verslaggever zei het ook al, we staan hier voor een megastal. Uh, toen had ik al een beetje uh, zo van... Ja, dat is misschien haar beleving. Ik zeg, dus ieders ieder zijn beleving is misschien anders dan een, van, van een megastal. Maar wij zijn... Zeker geen megastal. Ja, we spreken hier over een gezinsbedrijf, een gezinsplusbedrijf. Dus het is ongeveer voor anderhalve arbeidskrachten, twee arbeidskrachten. Tessel, is het voor jou een megastal? Nou, dat leek het in eerste instantie wel, hoor. Maar ja, als je niet heel veel uh, door het platteland van Nederland rijdt... dan is elke stal die groter is dan het kippenhookje... wat wij achter in de stadstuin hebben, al gauw mega, Oké, okay, nou, in die zin, voor mij was het ook geen megastal, Erik. En nu is mijn vraag. Um, uh, uh, jij zorgt... Uh, je hebt een behoorlijke omzet. Hoeveel belasting betaal je ongeveer per jaar? De, de, la, de laatste jaren eigenlijk niet zo heel veel, omdat we... Ik de laatste jaren niks verdienen. En Dat is misschien ook wel een stukje door de kilo. Kan alles. Maar hoeveel investeer je om zo'n megastal te bouwen? Eh, de investering is in 2 miljoen. Die we, we hebben gedaan het, eh, anderhalf jaar terug. Om, om ja, met de grond, ondergrond, alle gebouwen, alles bij elkaar. Die... En, en die 2 miljoen moet je terug gaan verdienen. We gaan nu naar Tesla Blok met het nieuws. En Tesla heeft iemand van het CDA en de P van de A Die gaat die discussie voeren. Kom je mee de bus in zo meteen? Dan kom ik mee de bus in. Oké, okay, Tesla, ga je gang. De Stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. De voorzitter van de Brabantse VVD-statenfractie, Mieke Gerards, is zwaar teleurgesteld over de samenwerking met het CDA afgelopen vier jaar. Zij zegt vandaag in het Brabants Dagblad dat het CDA inhoudelijke discussies uit de weg gaat. De Oosterhoutse CDA-Ruben Jacobs zet in zijn strijd voor een zetel 200 bitterballen en 5 kratten bier in. En de persoon die hem aan de meeste stemmen helpt, wint. De provincie functioneert niet. Noord-Brabant is het daar niet mee eens. Nee, dat is natuurlijk echt onzin. De provincie functioneerde wel goed. Wim van der Donk, commissaris van de Koningin van Noord-Brabant. reageert op de kritiek die zijn provincie vorige week kreeg van de provinciale rekenkamers. Een voorbeeld: tientallen Brabantse ambtenaren kregen een te hoge gouden handdruk. Laten nou, we eerlijk zijn: er zijn lessen te leren. Er was een kritisch rapport in de vorige eeuw over die gouden handdruk. Recent was er een rapport. Maar ze ook ons complimenten hebben gegeven voor de manier waarop we dat probleem hebben opgelost. Nou, dat wordt dan niet vermeld. Ik vond dit een, uh, een vorm van provincie -bash. Al dus de commissaris van de Koningin. Die overigens niet erg bekend is bij zijn onderdanen. Uit een onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur... blijkt dat maar 15% van de Brabanders één of meer gedeputeerde kent. Ja, dat vond ik wel een aandachtspuntje. Het maakt ze samen met de collega's uit de Randstad... tot de minst bekende bestuurders van Nederland. Brabant zet Guus Meewis in als troef. Brabanders kunnen kaartjes winnen voor een optreden van de zanger... als ze een provinciale statenverkiezingsposter... op een ludieke plek ophangen. Een mysterie in Sleewijk Daar zijn alle twintig verkiezingsborden van het CDA spoorloos verdwenen Kandidaat Roland van Vught spreekt in lokale media zijn verbazing uit Hij had de borden hoog in lantarenpalen gehangen Of het raadsel wel of niet wordt opgelost Het CDA heeft in elk geval publiciteit gekregen Radio 1 en de stemming van Nederland Nederland op weg naar 2 maart Provinciale statenverkiezingen en Prem komt hier de bus binnen vanuit de stal. Weer ontsmet om de bus in te kunnen. Waar inmiddels onze gasten uh, zijn gearriveerd. Connie Kerkhoff van het CDA, voorzitter van de Statenfractie van het CDA. Ja, hartelijk welkom. Dank u wel. En Raf Danen van de Partij van de Arbeid, kandidaatlid voor de Staten. Ja, ik sta op nummer 13, het geluksgetal. Het geluksgetal. En er zijn, dan moeten jullie wel wat winnen, want jullie hebben nu acht zetels, geloof ik. Maar ik voer persoonlijke campagne. Oh, dan om... moet het komen. Ja. Ja, ja. Maar ik doe geen bitterballen, hoor. U doet geen bitterballen. Wat geeft u de mensen die op uw stemmen? Ik uh, geef uh, de mensen die op me stemmen een uh, betrouwbare gedreven persoon. Jeetje, u bent een echte politicus, ik hoor het al. <laughs> Prem komt net uit de stal die ik uh, als megastal uh, beschreef. Maar dat blijkt niet helemaal juist te zijn. Althans, het is een beleving. Voor mij is hij groot, maar fijn. Mevrouw Dane. Um, er zijn 70 mevrouw bedrijven. Kerkhof. Mevrouw Kerkhoff. Mevrouw Dane, ik laat u mevrouw nu al. Mevrouw Kerkhoff, meneer Dane. Ja, ik laat u nu, nu al. Ik doe verwisseling <laughs> plaats. Mevrouw Kerkhoff, excuses. Um, er zijn ruim 70 bedrijven hier in Brabant met meer dan 5000 varkens. Uh, of je dat nou mee gaat noemen of niet, vindt u dat uh, te veel? Vindt u het afdoende of moet er, er meer komen? Nee, er moeten in ieder geval niet meer varkens komen wat ons betreft. Dat, dat kan trouwens ook niet meer sinds de compartimentering van vorig jaar is ingevoerd. Wat is een compartimentering? Dat is een, een, een bepaalde gebiedsafbakening en dat, daar, daar valt Brabant onder en er valt ook Noord-Limburg onder. En dat betekent dat uh, er dierrechten zijn in, in, dat, in die streek en het aantal dierrechten mag niet toenemen. Met andere woorden, als je ergens een nieuwe stal bouwt, dan zul je dat met dieren moeten doen die al in het gebied zitten. Je mag dus niet meer extra dieren importeren. Oké, okay, dan, dan, maar dan gaat het er dus om dat de dieren die er zijn... het mogen er niet meer worden. Klopt. Doe je die over allemaal verschillende kleine stalletjes... of doe je ze zoveel mogelijk bij elkaar in één groter geheel? Daar gaat het dan dus eigenlijk om. Nou, maar, uh, het, het is iets uh, genuanceerder, denk ik, maar dat zullen we ongetwijfeld uh, straks bespreken. Maar Meneer uh, even toch, uh, de laatste uh, uh, vijf jaar uh, zijn er in Brabant wel 700.000 uh, varkens bijgekomen. Dus uh, uh, dat, uh, dat, is wel, uh, dat is dan wel voor die compartimentering. maar uh, Brabant heeft te veel varkens. Vindt u dat een probleem? Eh... Uh, uh, het is een probleem in de zin van uh, dat, uh, het belaste milieu. Er loopt een gezondheidsonderzoek en ook de weerstand bij de mensen is groot. Bij welke mensen, meneer Dali? Uh, bij, bij mensen in, in de omgeving uh, van uh, varkenshouderijen. En we zitten hier nu op een log. ...maar in verwevingsgebieden... Daar zagen, ver, vro, ja, ja, ja, we, ver, verwevingsgebieden? Compartimentering, verwevingsgebieden? Verwevingsgebieden zijn uh, gebieden... ...bij uh, de, de, de reconstructie is een in, in, in indeling gemaakt in extensivering. Wat is de... Meneer Daanen, sorry. Ik ben een eenvoudige jongen... ...en ik, ik dacht dat ik het snap, maar ik snap het totaal niet. Nee. Um, je, Erik heeft hier een varkensbedrijf. Ja. Hij heeft niemand tot last hij, en hij verdient heel veel geld. Voor de maar hij, wat is het probleem van hem dan? Nee, ik heb hier rondgekeken en het is een, een, een, een bedrijf waar er veel in geïnvesteerd is in welzijn. Het is een mooi bedrijf en het ligt in een ontwikkelingsgebied. Dus daar is weinig mis met... Dit... Kerkhoff, wat is een ontwikkelingsgebied? Dat is een gebied waar in principe ruimte is. Waar bedrijven zoals dat van Erik van Zutphen... heel goed een plek kunnen vinden. Maar dan zit u dus in de provinciale staten te vergaderen. Ja. En dan praat u over ontwikkelingsgebieden. Verweef... Snapt u dat er nog maar 30% van de mensen gaat stemmen? Dit nee, is dat... toch hier eens de Larikoek al, deze terminologieën? Nou, ik denk dat mensen die in de gebi betrokken gebieden wonen... heel goed weten waar het over gaat. En even over, ter verduidelijking over verwevingsgebied. Dat is een gebied waar diverse functies een plaats hebben. En daar vind je ook wel eens de confrontatie mensen tussen... Mensen willen eigenlijk maar één ding weten. Uh, een heleboel mensen willen weten of de varkentjes het goed hebben. Nog meer mensen willen weten of uh, megastallen, ja. grote intensieve bedrijven... Uh, kwaad, kwaad doen aan hun gezondheid. Ja. En uh, ze willen ook weten, uh, blijft het uitzicht een beetje aardig mooi... of krijgen we overal grote gebouwen volsneus? Om die drie dingen gaat het feitelijk. Ja. Ja. Klopt. Ja. Kunt, u, kunt u daar iets helders over zeggen... zonder nou. het woord verwevingsgebied te laten vallen? Ja. ja. Eerst maar even dit. Uh, een landbouwontwikkelingsgebied is destijds ooit uitgekozen... omdat daar ruimte was en omdat daar geen burgerwoningen waren. Juist. Met andere woorden, daar concentreer je bijvoorbeeld intensieve veehouderij. In deze omgeving, dit lochzijtaart, is ook een manège en is een pluimveehouderij. Uh, er is een champignonkwekerij. Hier was dus een grote open ruimte... waar verantwoord intensieve veehouderij kon worden ingepast. Maar wat is nu veranderd dan, meneer Danen? Uh, de verandering is uh, gekomen op het moment dat uh, mensen al die stallen zien uh, verschijnen. Uh, we hebben daar tien jaar over gepraat. En nu, nu gebeurt het. En nu uh, schrikken de mensen. Sowieso is er ook in de sector wat nee, veranderd. Meneer nee, meneer dame, even antwoord op mijn vraag. Dit gebied was aangewezen dat je intensieve veehouderij en dergelijke kon doen. Dat weet iedereen die hier komt wonen. Wie klaagt, die kan je toch zeggen, rot toch op. Dat wist je al lang als je hier komt wonen. Dat is niet waar. Er, er is een traject geweest waarin verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Maar nu worden de mensen in de straat geconfronteerd met iets waar... ...van schrikken. En die maatschappelijke weerstand, die is erg groot. Oké, die is er. Maar als ik u toch even mag onderbreken... ...ik maakte dus al de fout om dit, de stal van Erik, een megastal te noemen. Wat is dat nou eigenlijk precies? Een megastal is wat mij betreft groter dan 400 NVE. NVE? E. Dat, dat, dat, dat, dat is gro uh, Groot-VE nee? in Lu Luisteraars, u moet op de webcam kijken. Tesselblok Blok en ik hebben nog nooit iets samen gepresenteerd. We zijn uh, van totaal verschillende afkomsten en maatschappelijke dingen. En toch kregen we dezelfde schrik. Goedemorgen, mevrouw Nonnemaker. Schrikt u ook als u al deze terminologieën hoort? Nou. Ik uh, dacht meneer Primetime, goedemorgen. Goedemorgen, het is nu de stemming van een Nederland. Ik ben van Labans en ik bel u vanuit Friesland, ja. waar ik nu woon. Ja. En hier is de VTL toch wel wat meer geregeld. Ik zie hier gelukkig geen megastallen. Maar ik vind dat uh, we terug moeten naar vroeger in die zin. Uh, er wordt zoveel overgeproduceerd. Waarvoor kunnen de biggen niet gewoon, zoals vroeger, echt lekker in de modder en in het water een goede omgeving hebben om te groeien? He, met normale voeding. Dan is ook de gezondheid niet in het geding, want ik ben ook nogal, echt een verpleegster. Dan heb je nergens last van. Ik heb, wij zijn geweldig opgevoed. Wij hadden een gezin van elf kinderen. Hebt u problemen? En ons, uh, ons Hebt... vlees was fantastisch. Maar ik vind het zo zonde dat er zoveel het overaanbod is. Er is niet nodig wanneer mensen gewoon een beetje gebruiken wat ze nodig hebben, ja, okay. dan hadden we de maar veel nou veeteelt nodig. Mevrouw Nonnemaker, zolang die veeteelt is, uh, 70% van het varkensvlees wat hier in Noord-Brabant wordt geproduceerd, wordt geëxporteerd. Ja, ja? Dat, is dat, is dat is toch goed voor de BV Nederland, want Griekenland exporteert te weinig, meneer Danen. U bent van de P van de A. U wil graag mensen uitkeringen en dergelijke geven, maar als die boeren het geld niet verdienen, kunt u niemand ook ja, iets ik, geven. Ik, ik, ik wil zelfs dat mijn Mensen uh, komen werken in, uh, in, veehouder, uh, in uh, intensieve veehouderijen. Maar het grootste deel van de arbeidskrachten die hier werken. dat zijn Zuid-Europese uh, migranten. Maar dat zijn toch onze mede-Europeanen, oh, meneer Daanen? U klinkt wel als de PVV, zeg. Nee, ik klink niet als uh, uh, de Pvvers, want ik heb Pvvers met dit uh, fenomeen nee, geconfronteerd. Maar waarom mogen we zuid uit We zijn in Europa. Nederland profiteert van Europa. We exporteren heel veel naar Griekenland. Zo. Als we Zuid-Europiaan hier komt, werken ze toch de Europese. Uh, sorry, u bent toch uh, P van de A? Ja, ik ben P van de A en ik vind dus ook dat uh, iedereen die uh, arbeid verricht uh, een, een redelijk salaris en een re redelijke arbeidsvoorwaarden uh, uh, heb, uh, moet hebben. En daar zit dus een spanning op. Ja, ik Mevrouw vind Kijk het op. totaal verkeerde beeldvorming. Want laten we nou het uh, hebben over waar het in Brabant over gaat. Het ver uit het merendeel van de intensieve veehouderijen... dat zijn gewone gezinsbedrijven. Zoals het bedrijf, Zoals het bedrijf Met van Erik van Zutphen. Zeugen... Waar gewoon uh, hij zelf als boer werkt. En waar hij inderdaad uh, arbeidskrachten uh, uit de regio... Ook maar mevrouw werk. Kerkhoff, hebben we het dan, we het dan we over onzin? Het, we ik hebben het niet de over de onzin, de maar ik denk dat het belangrijk is... om te zeggen waar het in Brabant over gaat. We hebben vorig jaar in, Bra in de Brabantse staten een heel belangrijk besluit genomen. De hele staten hebben uh, statenbreed gezegd, megastallen, daar gaan we niet mee door. Dat zijn geen goede ontwikkelingen. Het moet niet zo zijn dat het alsmaar groter wordt en meer... Het moet zijn een gezinsbedrijf. Dat is de, de norm en de maat en van maar maar Brabant. De probeer probeer ik nog steeds achter te komen. Nou, wanneer uh, ben je een megastal? Een noter als onderhalve hectare. Laten we het zomaar noemen. Dat hebben we ook in en provinciale schade. En hoeveel varkens schade. hebben we het dan over? De hoeveelheid, uh, uh, de hoeveelheid beesten? Uh, da, dan heb je voor varkens 400 moedervarkens met biggen. Met, uh, maar Erik heeft 500 en dit is geen megastal. Nee, nee Erik heeft 500. Uh, 500, maar Erik doet nog niet het, dorf, het op, opfokken van, van de biggen. Oké, okay, ik wilde nog eventjes naar een ander aspect, mevrouw Kerkhoff. Nee, ik wilde ik even wilde een andere. Even. Ja, u wilt zoveel. Ik wil ook nog van alles premmen, ook volgens <laughs> nou, mij. Nou, ik wil nog steeds snappen wat de twee, nee, een megastal is. Nee, Als ik twee hectare heb met 300 biggen, ben ik dan wel of geen megastal? Nee. Met, met 300 biggen? Eh, twee en een halve hectare. En met 2,5 hectare bent, bent, bent u een megastal, ja. Dus ik kan nooit en... erg diervriendelijk worden, want als ik biologisch wil boeren met 3 hectare en 200 uh, varkens... ...dan ben ik een megastal die u verbiedt, maar u wilt diervriendelijk boeren. Ja, maar, maar dat is het probleem dus ook, Prem. Het probleem is dat wij uh, in, in, inzetten op uh, grootschaligheid, terwijl als wij inzetten op kwaliteit, dat er dan... Uh, uh, ook over, over de grootte van bedrijven te praten valt. Maar eerst moeten we een pas op de plaats maken. En op we dit gaan... moment, ik heb hier een boekwerk waar tien hectare... Uh... Dat, dat, boek, dat boekwerk schrik ik enorm ja, van. Ja, dat, dat gaan we niet helemaal dan, doornemen. Uh, nu. Uh, ik wil sowieso voor... De... We gaan zo meteen tien verder. Tien hectare extra aan uh, varkenshouderij... We gaan, meteen... we, tweeën, Danen, ja, ja, ja. we gaan ja, ja. zo meteen. We hebben bedrijven van 2,5 half. Meneer Dane, we gaan zo een van het Al Kijkt u op de webcam alstublieft. Dan ziet u onze eindredacteur Ger Jochams. die helemaal zijn hoofd zo denkt. waar gaat dit naartoe? Uh, we zes... gaan zo meteen verder debatteren, ja. hoor meneer Daan, U krijgt nog alle kans. Boekwerk moet weg. Dat gaan we niet doen. We gaan nu eerst luisteren naar de jonge makers van Dorst. Die gingen met de Brabantse beroemdheid atje plassen. Wat is er mis in een pis? Wat is er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en ideale dorst. Pist met Provinciaal. In het uit 1890 stammende wevershuisje sta ik hier naast de bekende Brabander Adje. Ik vind het ook wel gek hoor, dat al die luisteraars meegaan. Met je plasje. Nee. Ja, ik vind Brabant echt een super fijne provincie. Ik woon daar met gigantisch veel plezier. En uh, ik voel me echt een Brabander. En. Uh, ik vraag me dan ook wel eens af hoe dat andere provincies zich voelen. Bijvoorbeeld voelt iemand uit Flevol Flevoland zich ook echt een Flevolander? Wat ik alleen wel vervelend vind is uh, de weg tussen uh, Den Bosch en Tilburg. Want er staan heel veel stoplichten en dan denk ik wel eens... ja, daar, dat zou wel fijn zijn als je daar gewoon lekker door kunt rijden. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat dat niet goed is voor het milieu. Maar iedere keer stoppen en optrekken, dat lijkt me ook niet goed. Dus ik denk, nou, laten we nou gewoon lekker honderd rijden. Dus, uh, en voor de rest, uh, zo met die provincieverkiezingen... het hele jaar door, of uh, eigenlijk heel lang, denk ik... als je langs het provinciehuis rijdt, uh, wat doen ze daar? Maar uh, zo met die verkiezingen kom je daar wel steeds meer achter. Dus uh, nou, ik zou zeggen, op naar de stembus. In de stembus, althans in de bus van de stemming van Nederland... zitten Prem en ik nog steeds met onze gasten Konnie Kerkhoff van het CDA... Raf Danen van de Partij van de Arbeid. En we zijn er nog steeds niet echt, echt achter wat nou een megastal is. Uh, uh, we hebben, dacht ik begrepen, dat het echt alleen maar gaat om het bouwwerk. Om Uit de bouw... grootte van de stal. Misschien is niet om goed... hoeveel biggetjes erin zitten. Nee, het, daar gaat, gaat het helemaal niet over. Het gaat over het bouwblok. Met andere woorden het oppervlak waarop een boer zijn stallen zet, waarop hij zijn, uh, zijn, zijn, uh, zijn verkeer moet afwikkelen, uh, uh, waarop hij zijn waterberging moet plaatsen, waarop hij zijn silo's zet, zijn voersilo's. Dat bouwblok is bepalend of iets een megastal is of niet. En wat hebben de staten op 19 maart vorig jaar besloten? Uh, de norm voor een bouwblok is anderhalf hectare. En in landbouwontwikkelingsgebieden, zoals we hier in Zuidaard hebben... mag dat in bepaalde situaties uitbreiden tot maximaal 2,5 hectare. Inclusief landschappelijke inpassing. Dat is de norm. Okay, danen, Daar zijn we het ook bent u, allemaal bent u het er over dan eens. eens. En het is met niet u. juist dat wij dus in Brabant streven naar groter en grootschaliger. Nee, nee, nee, even, die de definitie, meneer Daanen. Bent u het eens met de Ik definitie? Ik ben het eens met de definitie die mevrouw Kerkhoff geeft. Oké, okay, even, het even general, punt. Nee, nee, nee, maar, even, nee, nee, nee, nee, maar even, punt, even punt. Goedemorgen, meneer De Graaf. Ja, goedemorgen, meneer Aracusioen. Waar woont u? U spreekt met Riesje de Graaf, ik ben statenlid in Noord-Holland en ik herken veel van wat er nu over tafel gaat. Voor welke partij bent u statenlid? Ik ben uh, statenlid voor de SP, maar ik voer okay. op dit moment een onafhankelijke campagne. Oké, okay. en wat, is uw, wat wilt u inbrengen in de discussie? Gaat u gaan. Nou kijk, wij staan op dit moment voor dezelfde moeilijke discussie als die in Brabant gevoerd wordt. We hadden vorige week maandag een statenvergadering over de megastallen en die is op een fiasco uitgelopen. Het onderwerp is halverwege de vergadering van de agenda afgehaald. Uh, ja, precies die zaken, bouwblokvergroting en uh, moet je dat nou toestaan? Maar van de de agenda is van de en... agenda afgehaald omdat uh, uh, niet omdat jullie het niet eens konden worden, maar omdat jullie het ook niet meer begrepen? Ja, nee, absoluut. De coalitie die dreigde te vallen <lacht> een paar weken voor de verkiezingen en het was uh, één grote chaos. Het gebeurt bijna nooit dat een onderwerp lopende... De behandeling en de beraadslagingen zomaar van de agenda wordt afgehaald, maar na een lange schorsing... Ik vind het wel eerlijk ja, dat de politicus gewoon zegt, wij vast... begrijpen het ook niet meer, hup, voer me af. Ja, meneer De Graaf, nee, kijk, bent, u voor... bent u voor of ja. tegen die meega's Bent u voor of tegen? Ja, absoluut tegen, want ik Waarom? denk er is groot gevaar voor de volksgezondheid. Op dit moment hoor je steeds meer berichten over okay. de q koorts de MRSA-bacteriën en uh, dat er toch waarschijnlijk de Graaf, een wetenschappelijk zijn. Verband... Dank u wel voor uw inbreng. Hartstikke bedankt, mevrouw uh, Kerkhoff. Ja. De, het gevaar voor de volksgezondheid... Ja. is dat groter met megastallen dan met kleine stallen? Dat kan je zo niet zeggen. Daar wordt nou juist landelijk onderzoek naar uitgevoerd. Ja, dat, is nog, dat is nog het, niet afgerond, hè? Het eerste deel van het onderzoek is, uh, is afgerond. Het is een paar weken geleden naar buiten gekomen. Daaruit bleek dat het nodig was... Om om nog nader onderzoek te doen. En dat verwachten wij medio of, of herfst van dit jaar. We steken de kop maar, in het zand. Meneer Daan, en, maar ik denk dat het we belangrijk... Ik wil even meneer Daanen, we steken de kop in het zand. Bij ons de huisarts die zegt... ik heb veel meer mensen met kara-problemen, met longproblemen... Dan, uh, uh, dan, dan voorheen. Ik, ik, ik denk... En dat wijt u aan, uh, die, aan uh, die intensiviteit? Uh, uh, de één-op-één... Uh, bewijs is nog niet geleverd. Maar... Bijvoorbeeld bij de Q-koorts zijn er 15 doden gevallen. Gisterenavond zag ik, uh, sprak ik met een man die al anderhalf jaar last heeft... Uh, uh, uh, na, nadat hij uh, geïnfecteerd okay. is Zullen met de Zullen we even naar Erik. Je hebt nu het hele debat gehoord. Je bent zelf varkensboer. Uh, snap je er wat van? Uh, ja, een klein beetje wel. Okay. <laughs> ben jij een gevaar voor de volksgezondheid? Uh, in mijn ogen niet, want ik zeg ook vaak: als uh, die, die, die, die mensen die discussie voeren, uh, dan zou ik in één varkensboer vijf, de 50 halen als, hij, als, als ja. het echt zo slecht zou zijn. Mm -hmm. uh, maar er zit misschien wel, wel, wel iets, uh, iets in. Op wie ga je instemmen, twee maart? Uh, CDA. Uh, is dat de beste partij voor de varkensboer in Brabant? Voor, voor, de, voor de boeren in het algemeen is, is, is CDA de beste, de beste partij om, om op te stemmen. mevrouw Kerkhoff, Burgers ook, hoor. bent u bang voor een pak slag uh, op 2 maart? Nee, daar ben ik absoluut niet bang voor. We hebben als CDA in Brabant voortreffelijk beleid gevoerd. We hebben de kar getrokken in Brabant. Ook als het moeilijke beslissingen waren. En overigens hebben wij rond Megastallen... een, denk ik, een hele goede visie neergelegd in de discussie Rav, gevoerd. Vanaf Daan, de Partij van de Arbeid. U heeft nu acht zetels in de staat. U staat op 13, komt u erin? In? Gaat u een enorme uh, megavienst boeken? Ik, ik denk dat ik erin kom uh, omdat ik uh, campagne gevoerd heb op het platteland... ...en omdat ik uh, me ingezet heb om, uh, voor burgers die uh, uh, last hebben... Uh, ...van uh, de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. En ik ga voor kwalitatieve veehouderij okay. en boeren en buitenlui. Weet u wie ook voor kwaliteit gaat? Felix Burgers die is straks bij de gids.fm. Goedemorgen Felix. Felix Meerders is er helemaal niet. Felix Meerders... Waar is Felix Meerders? Nou, ik dank in elk geval dan alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. De redactie richten, van Kooi van de EO. Martin Vermee, Fara. Pieter Willemsen, NCRV. Roos Oosterbaan, Avro. Rien Aarts, NTR. Die ook social media en internet hebben. Productie Hans Twint en Momo Zaru, NTR. Techniek, logistiek en transport Martin Hulshof, ja. Regie Barbara van der Klis, NTR. Eindredactie Ger jochems VPRO. Presentatie die Tesselblok VPRO en Primradiation NTR. naar Ster, Dorat Megens en Felix Mudders met de MFM MF Vanmiddag om vier uur Hallo. zijn we in Klooster Zanden op het Marijkeplein in Zeeland. U bent van harte welkom. Tot vanmiddag. Namaste. Dag. Ja. En dan weet ik niet of de eindtune is ingesteld. Dat, dat weet ik ook niet. Dat leuk, kunnen we niet horen. Zeg. Maar weet je, het is hartstikke leuk. Zullen we nog eventjes noemen dat er gebeld kan worden? En zo ik weet helemaal ja. niet of dat nog gehoord nee, We zijn afgelopen. Het is niet Ja, het is niet tot nee, het begin, de ster, als het goed is. Maar ik heb helemaal geen retour meer, Tesso. Het, het is dezelfde verwarring van de megastallen hebben we nu zijn op wij nou nog, Zijn we nou nog hoorbaar of niet? Uh, uh, maar erg geval, nou, uh, ik dank Lekker, u allen hè? voor oh, het gevaarlijk. He? We weten niet meer op in de uitzending 7. Net zo verwarrend als de megastallen. Oh, stallen. ja, niemand begrijpt de meer wat van. Maar als u het wel begrijpt, bel ons nog even 0800 1121 of mail ons de stemming van Nederland uit 1nl Tot straks. Oh, Zeeland. Vanuit Zeeland. 4 halen vijf. 5,